Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Op drie plekken in Amsterdam zijn opnieuw poederbrieven gevonden. Volgens de politie is er niemand gewond en het is nog onduidelijk wie de brieven verstuurd heeft. Gisteren werden op elf plekken poederbrieven gevonden. Onder andere bij hotels in Amsterdam, een ziekenhuis in Rotterdam en een drukkerij bij Eindhoven. Opsporing Verzocht besteden gisteravond ook aandacht aan de zaak. Er is dus contact over hoe de brieven zijn bezorgd. Er wordt sporenonderzoeken aan het poeder en de verpakking gedaan. Maar nu bij deze alvast een oproep aan u thuis. Zijn er mensen die vermoedens hebben over de afzender of afzenders? Of weet iemand wat hierachter zit? Geef dat alstublieft door. En mocht je zo'n envelop met poeder vinden... laat de boel dan dicht en bel de politie. Thierry Baudet wordt niet vervolgd voor zijn zogenoemde treintweet... In januari schreef hij op Twitter dat vriendinnen van hem in de trein werden lastiggevallen door vier Marokkanen. Het bleek uiteindelijk te gaan om NS-controleurs in Burger. Er werd aangifte gedaan, maar door hem vindt het niet genoeg om Baudet te vervolgen. De regering van Nieuw-Zeeland komt met nieuwe maatregelen voor backpackers. backpackers. poppen aan de kant van de weg en aan het water is voortaan niet meer de bedoeling. De minister van Toerisme wil in de wet vastleggen dat je alleen nog op pad kan met een kampeerwagen met toilet. En na de drive-thru diploma-uitreiking, drive through Sinterklaas-intocht en het drive-thru paasontbijt... is er vandaag in Vrucht weer een aan het rijtje toegevoegd. Het drive-thru stembureau. Deze verslaggever van Omroep Brabant reed er doorheen met zijn auto. Eerst moest hij aangeven of hij klachten had en de handen ontsmetten. Even niet kijken, want dan ga ik dus uh, echte stemmen. Zo. En dan staat hier... Net zoals bij de gewone stemlokale, een stembus en het potlood. Yes, en ik heb gestemd. <laughs> In Brabant en ook in Groningen zijn op sommige plekken verkiezingen omdat een aantal gemeentes wordt samengevoegd. Als alles goed gaat, kan het best zijn dat je in maart ook vanuit de auto kunt stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er af en toe regen vallen. En ook morgen overdrag, overdag trekken er een paar buien over het land. Het is duidelijk minder zacht, maximaal 11 graden. ZFM Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 met nu de Muziek boulevard. Mm.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 Z 6.9 V zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 26-jarige man die CDA-kamerlid zich bij de Tweede Kamer... hinderlijk volgt en uitscholt, hoeft niet de cel in. Dat is omdat zich die bedreigingen niet hoorde. Wel nou kreeg de man vier maanden voorwaardelijk... onder meer voor poging tot bedreiging. Pfizer en BioNTech gaan als eerste een vergunning aanvragen... voor het gebruik van het coronavaccin. Dat doen ze in de VS. Ook de aanvraag voor de Europese Unie... zal volgens Pfizer Nederland zeer binnenkort worden gedaan. KLM heeft afgelopen zomer... Van alle bedrijven in Nederland ...veruit de meeste loonsteun gekregen. De luchtvaartmaatschappij ontving ruim 285 miljoen euro, meldt de UEV. Andere grote ontvangers zijn Tata Steel en Schiphol. Het weer, de bewolking neemt toe. Het is zeer zacht met 13 tot 16 graden. Komende nacht af en toe een bui en aan zee kan het dan hard gaan waaien. Morgen buien en een graad of 11. My hey.